Mark Hokke met het NOS-journaal. Veiligheidsdiensten in Libië hebben 200 migranten gearresteerd... die de oversteek naar Italië wilden maken. Ze zich schuil in de hoofdstad Tripoli... tot ze de kans kregen op een boot te stappen. Het aantal Afrikanen dat via de Middellandse Zee naar Europa wil... is weer aan het stijgen, waarschijnlijk doordat het weer opknapt. Tot nu toe was het in Libië zo'n chaos dat niemand de migranten tegenhield... maar dat lijkt te veranderen nu er een nieuwe eenheidsregering is. In Nederland lopen honderden mensen rond die informatie hebben over moorden, maar die hun mond houden. Twee deskundigen van de recherche schatten dat er 800 van dit soort stille getuigen zijn. Zij kennen iemand die een moord heeft gepleegd en die daar nooit voor is opgepakt. De deskundigen baseren hun schatting op analyse van tientallen oude moordzaken die later toch werden opgelost. Dat kwam bijvoorbeeld doordat mensen die jaren hun mond hielden toch gingen praten. De nieuwe uitgave van Mijn Kampf van Adolf Hitler is in Duitsland een groot succes. Het boek staat daar op nummer 1 van de bestsellerlijst. Er zijn nu 47.000 exemplaren verkocht. Vooraf was gerekend op 4000. De nieuwe wetenschappelijke uitgave van Hitlers boek is omstreden. De Duitse deelstaat Beieren had de auteursrechten... en hield de verspreiding van het boek van de dictator tegen. Twee jaar geleden, 70 jaar na Hitlers dood, kwamen de auteursrechten te vervallen. Ajax heeft in de eigen arena moeizaam een punt gepakt tegen FC Utrecht. De Utrechters stonden vijf minuten voor tijd 2-0 voor. Via Klaassen en een penalty van Milik werd het alsnog 2-2. Door het gelijke spel heeft PSV nu evenveel punten als Ajax. De Amsterdammers staan nog wel aan kop, dankzij een beter doelsaldo. Het weer, zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer. Het is een graad of 10. Morgen is het droog en wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn nog steeds problemen rondom knooppunt Muidenberg door werkzaamheden op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Muidenberg 5 kilometer verder met een half uur vertraging. Alleen de wisselstrook is open. Verkeer vanuit Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. Op de A6 vanuit Almere staat ook file door de problemen op de A1... tussen Almere Haven en Knaalpunt Muiderberg 5 kilometer. Op de A10 Zuid is een ongeluk gebeurd richting Den Haag. Daar staat tussen het Amstel Business Park en Knaalpunt De Nieuwe Meer 5 kilometer. De verdraging daar is ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Whole star baby, yeah I know you been like that. Got me like a whole star baby. Show sure them say you're wicked like that. We live.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 But we're sorry.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 Die uh, spelen zeg maar, tot en met 17 en tot en met 14. We hebben drie gemengde seniorenteams: een heren seniorenteam en een dames seniorenteam. En waar zit jij momenteel naar te kijken? Ik zit op dit moment zit ik naar twee uh, dubbelwedstrijden dames uh, jeugd te kijken tot en met 17, die ontzettend spannend zijn, want uh, de uitslag van de signaal zijn 2-2. En eigenlijk zijn de dubbels uh, hierin uh, doorslaggevend voor de winst of verlies.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 Word ik morgen ernstig ziek? Heb ik nooit meer leuk publiek? Moet ik in Del Cel gaan wonen? Ga ze Carlo Bosch uit klonen? Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? Val ik uit een raamkozijn? Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet uit, maar het is mijn dag. Het is mijn dag. Gaan op de Duitsers komen? Oost, klagje. Het is mijn dag. Het blijft leuk, hè? He. Dit van Jochem Meijer en het is mijn dag. dag.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 I was scared of dentists and the dark I was scared of pretty girls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 All alone And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. And you don't wanna be stuck up on that station. Stuck up on that station. Oh, I know. We're sad souls. Sad souls. Darling, All I know. We're sad so Sad so voetjes gingen weer even van de vloer op de zondagmiddag. Deze zingen van Mike Posner, naar Jooden. Hij took een pil in Ibiza. pizza. Huh? Als printje zeker. Ja, dan is het goed. Daar is het 1,5 over 4 geworden trouwens. Tijd voor de evenementenagenda. Normaal gesproken zeggen van nou, Albert-Jan heeft een heel stapeltje a 4tjes voor zich. <laughs> maar er zit nou zelfs een poster tussen. Ja, want eh, ja. dat evenement staat namelijk nog niet op de VWV-agenda. Oh vandaar. Dus vandaar de poster, er maar even bij. De, heel goed. Heb.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 Zie cool, je weet wat ik nu voel. Jij als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ik neem ik neem je mee, ik neem je ik neem je mee, ik ik neem je mee, Ze dus dat ik niet bezig ben, Met dat. Denk dat ik geen gevoelens ik Vooraf, terwijl ik nu alleen maar denk, ah, ah, ah. wat zij is in mijn wereld. weet wat ik me voel. Jij klikt als dus muziek, dus laat je zien waar ik bedoel. Ik neem je mee, ei, ei, ei. Brede even lekker mee mee mee, mee, mee, mee. Met eh, deze van Gerst Padoel eh, eh, en ik neem, ik neem je mee. Daarvoor trouwens een uh, heerlijke ballad van Merillian Jordan Kelly uit 1983. Ja, Sanfoet op zondag. Vandaag heel veel aandacht voor uh, sport. We hebben onder meer uh, de Fed Cup en de Amstel Cold Race voor je. Ja, allereerst even een, een update over de halve finale FedEx Cup tussen Frankrijk en Nederland. Um, uh, na de wedstrijd van vanmorgen of met, vanmiddag met Kiki Bertens uh, staat, Nederland stond, staat Nederland op een 2-1 voorsprong. En niet zoals uh, velen hadden verwacht uh, dat Richel Hogenkamp wederom de baan op zou komen. Uh, die is vervangen door Aranza Rus. En wellicht heeft het te maken met uh, dat ze niet fit is... of hersteld is van de wedstrijd van gisteren in Richel. Maar Alexandra Rus wordt geacht ook beter op weg te kunnen, uh, overweg te kunnen met de Greffel. Al uh, was de start wat uh, roestig, want ze kwam al ge uh, gelijk een break achter. Dus op een gegeven moment uh, leidde Garcia met 2 tegen 0. Ze heeft momenteel uh, haar service game wel gewonnen... dus het is nu 1 tegen 2 met Garcia aan opslag.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 That. My whole world is beautiful, beautiful. No slack And I can't hold back now Zo, gaan we lekker los op de zondagmiddag bij CFM. Jullie worden de stereo MC's in en Last de Music. dat plaatje vind ik zo leuk, Albert Jan. Want uh, hij begint met My Name is Rob. <laughs> My Name is Rob. Ja. Daar werk ik het helemaal mee eens. En dat sluit uh, prima aan, dacht ik zo. Uh, bij mij. Jawel. Het is zeven uh, minuten voor vier uur geworden vanmiddag. Heel veel sport, Albert Jan. Ja, we gaan nu uh, golven. Uh, en wel in Zuid-Spanje op de baan van Valderrama in San Roque. Want zojuist is daar uh, dat toernooi, de, de Europese Tour, uh, afgelopen. En Luiten heeft lang mee kunnen doen uh, om uh, daar uh, het toernooi te winnen. Maar, goal voor Joost Luiten heeft net naast de eindzegen gegrepen in het Spaanse Open in San Roque. Hij kwam uiteindelijk op één slag te veel uit om Andrew Johnston uit Engeland van de zegen af te houden.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 en als je nou meekijkt met deze uitzending op www.cfm-live.nl zie je dansende Marco Termes door de studio van CFM heen gaan. Gezellig, je Dit Justin Bieber en What Do You Mean. En Marco Termes hoor je zometeen in het derde laatste uur van Zandvoort op zondag. Gaan we een uur lang even lekker met je keuvelen, jawel. Heb hebben we zin in. En misschien kan hij de ook wel even gaan dansen in de studio. Ja, gaan we proberen met de laatste pleit van Kaoma.